ANWB Verkeersinformatie. De A12 van Den Haag naar Utrecht is tot vanavond 6 uur dicht... tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer. En dat uh, levert een file op tussen Den Haag-Malieveld... en knooppunt Prins Klausplein, 2 kilometer. Verder is er een ongeluk gebeurd op de N273 tussen Maaseik en Venlo. Daardoor is die weg in beide richtingen dicht... tussen de afrit Helden en Baarlo. Een razende zoektocht naar zijn zoon...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 Nog een half uur vanuit Carré. Terwijl de Black Atlantic aan het inpakken is. en ook onze 80 seconden man al weg is met zijn saxofoon. heb ik één gast aan tafel, Gijsbert Kamer. Want we gaan het straks hebben over de musical Fela. Over Fela Kuti, die te zien is vanaf aanstaande vrijdag in, hier in Carré. Uh, uh, jij hebt hem al gezien, hè? Ja, ik heb hem in New York gezien. Uh, februari vorig jaar. Ja, ja. Daar was. Is dat een speciaal eventjes een op en neer? Nee, nee ik, uh, uh, nou, ik ben er wel, min of meer, ik heb wel zo gepland dat ik die musical kon zien. Ja, ja. Uh, ik moest ja. uh, naar, naar Amerika toe voor iets anders en ik dacht, nou, dit, dit moet ik even meepakken. Ja. Ik had er al veel over gehoord. Het, is een, uh, het was een off broadway show die klein begonnen was en ineens heel succesvol bleek in, in New York. Opgepikt is uh, door producenten die <laughs> Het ja. echt, was echt een connectie met, met popmuziek. Oké, okay, ik goed. Straks uh, uitgebreid erover te praten. Uh, ook uh, de virtuele vitrine van uh, Jan Scha, de zangeres van Schadinova. Hoort u straks ook. Maar nu eerst de vierde brief aan de staatssecretaris. Dit keer van een beeldend kunstenaar. Een open brief aan de staatssecretaris. Van beeldend kunstenaar Sam Drukker. Beste Halbe Voor uw kabinet, zelfs inclusief de gedroogd van Geert Wilders... Ben ik de ideale kunstenaar. Ik ben zelfstandig, bedruik mijn eigen bedrijfje en krijg geen overheidssteun. Sterker nog, ik heb in mijn hele kunstenaarsbestaan nooit één stipendium, werkbeurs of enige staatsondersteuning gehad. Ik heb het eigenlijk ook nooit aangevraagd. Vanaf het begin rommelde ik wat met kleine expositietjes in vegetarische restaurantjes. U en uw regering willen dat de kunsten hun eigen broeken op kunnen houden. En daarom ben ik een voorbeeld voor uw beleid. En toch maak ik mij grote zorgen. Als kind ging ik ooit naar een voorstelling van of Orkater. Dat was in de Kolk in Assen. En wat ik daar zag, een krankzinnige drumzolen van Eddie Bewaar die uitliep op een nachtmerrie, heeft een verpletterende indruk op mij gemaakt. Eén moment voelde ik mij deel van een groter geheel. Dat is nooit meer weggegaan. Die voorstelling kostte mij als kind twee gulden vijftig. Veel later gaf ik kunstkijkuren in het Rijksmuseum, het Stedelijk... en het Van Gogh Museum in Amsterdam... Ik leerde dat je kinderen wel degelijk alle soorten kunst kunt laten duiden. Als je dat maar doet vanuit hun standpunt. Geen ingewikkelde woorden, maar uitsluitend praten over wat je ziet. De resultaten ontroerden mij. Deze educatieve dienst wordt volledig betaald door de overheid. Begrijpt u waar ik heen wil? Ik wil naar Parijs. Mij laven aan de talloze musea van topkwaliteit. Naar de opera en naar concerten. En dan ga ik lekker uit eten en slaap in een hotel en geef veel geld uit aan nieuwe kleren. Vriendelijke goed? Sam Drucker. Sam Drucker met zijn uh, brief aan de staatssecretaris. Ja, die voorstelling van House of Horkater, dat kan ik me ook nog herinneren. Dat was ook een van de eerste dingen die ik in het theater zag. Dat mag nooit weg, zoiets. Um, de, ook deze laatste brief van de vier. Uh, we hebben er inmiddels vier gehoord die in deze uitzending van Opium. Die staan allemaal op de site opium.avro.nl. Daar kan de staatssecretaris en iedereen verder ze teruglezen. Gaan we eerst eventjes naar uh, Parijs, naar uh, Tennis-Kiavone tegen Nali. Jan Rolfs, hoe is de stand? De eerste set is voor Nali, die aan één break dus bij 2-2 genoeg had om die eerste set binnen te halen. En ze brak meteen Schiavone ook in de eerste game van de tweede set. Behield haar eigen opslag, kwam met 2-0 voor. Schiavone had nog een breakpunt in die game. Het eerste breekpunt uh, dat ze heeft... Uh, uh, ja voor elkaar gekregen, alleen dat wisten ze dus niet te benutten. Dus Nali op 2-0. Daarna behield Schiavo naar opslag. Nu is het 2-1 in de tweede set voor Nali. En ze staat uh, 15 gelijk in de eigen service game. Het probleem is voor Schiavo, ze probeert van alles. Maar Nali krijgt gewoon heel veel terug. Maakt veel minder fouten dan de Italiaanse. Dus Nali misschien op weg naar een sensatie... als eerste Chinees, als eerste Aziatische vrouw... het winnen van Roland Garros, het winnen van een Grand Slam. Dit is Radio 1. Met de virtuele vitrine elke week een kunstenaar die een mooi verhaal houdt... over een voorwerp waar hij of zij een bijzondere band mee heeft. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week... Hallo, ik ben Janne Schra van Schradinova. En ik werd gevraagd voor de virtuele vitrine... En daar moest je dus iets voor uitzoeken wat je heel dierbaar is. En zijn eigenlijk al deze spullen in mijn kamer, die zijn me heel dierbaar. Maar um, ik zat te denken aan deze foto van mijn vader uh, in artist. Toen zijn oma nog daar um, ijsverkoopster was. En zij claimt dus ook het woord ijsko uh, te hebben bedacht. Ik weet nog steeds niet of dat zo is. <lacht> ik, ik ga er gewoon vanuit. Um, uh, maar toen dacht ik later: van ja, dat is eigenlijk gewoon. Leuker misschien om iets met muziek of zo uh, te laten zien En toen dacht ik aan deze gitaar. Ik heb hem gekregen eigenlijk van iemand die ik niet ken. Dat is een vriend van mijn moeder. En die lag op sterven. En dat is heel naar verhaal eigenlijk. Maar die, uh, uh, die had kanker en die ging dood. En toen zei hij <laughs> tegen mijn moeder van... Uh, je dochter zingt en ik vind dat ze heel mooi zingt. En ze heeft een gitaar nodig. En toen kreeg ik deze gitaar. En op de dag dat ik hem wilde bedanken was hij al overleden. Dus... Dat vind ik heel jammer, dus bij deze wil ik hem eigenlijk nog bedanken. Simon, bedankt. Ik geloof dus dat, die dat die man, die Simon dus... die, die, die vond dus dat ik uh, stem had die bij gitaar paste. En ik, was eigenlijk, uh, ik, ik speelde eigenlijk gewoon piano. En eigenlijk vond ik dat hij wel gelijk had. Alleen ik had nog nooit les genomen. Dus ik heb eigenlijk pas sinds 2,5 jaar les. Of nee, nog niet eens, volgens mij anderhalf jaar. Maar nu hou ik het eindelijk eens een keer vol, dus... Uh, ik ben eindelijk een soort van volwassen geworden. Been there is so much more to ik moet dus nog een klein beetje oefenen, maar uh, vanwege dit verhaal wil ik dus deze gitaar voordragen voor de virtuele vitrine. Jan Schraaf van Schadinova. Op 18 juni staat ze op het Groene Strand op Terschelling... tijdens het Oerlfestival. Dat is leuk. We zijn ook op Oerol op die zaterdag. Hebben we een uitzending vanuit de STOK. Okay. Uh, op 18 juni dus. De dagen daarna gaat Janne nog wat speciale voorstellingen. Hier en daar op het eiland doen. Maar dat is nog een beetje geheim. Dus af u het even niet verder wilt vertellen. Wilt u de gitaar van Janne bewonderen? Het filmpje van de Virtuele Vertiening staat op onze site. Op Facebook en op YouTube. Ja, een beetje super, superband. Die weet zijn publiek erbij te houden. Zo ook de Engelse band Coldplay. Uh, we're about to play a bunch of summer festivals. So it's a good time as, a time as any to play put out a new song schreven ze vorige week op een site en gisteren was het dan zover vanaf 1 uur middag stond een nieuwe single online en die klinkt zo ongeveer de titel is every teardrop is a waterfall en dat is in tijden van droogte natuurlijk heel goed nieuws Maybe the, the trees are gone. I feel my heart stop beating to my feet. Als met uh, Every Teardrop is a Waterfall. nieuwe, nieuwe cd. Wou ik Een nieuw uh, nummer dat uh, sinds gisteren dus op hun site uh, te, te downloaden is. We hebben het ook van de site. Daarom klonk het ook een beetje plat, zoals het dan heet. Gijs Kamer, <lacht> je bent uh, popracercent van de Volkskrant. Wat is je eerste reactie? Want je had het nog niet gehoord. Nee, ik had het nog niet gehoord. Nee. Ik vond het uh, wel een sterk begin, om het zo maar te zeggen. En uh, tegen het einde, als de U2-jodel erin komt... dan ben ik wel weer vertrokken. Maar het, het zal wel een... een, een het is wel slim van ze gedaan om vlak voor alle festivals... een lekker rockend nieuw nummer te maken. En dan ja. kunnen ze lekker zeggen, dit is onze nieuwe nummer. Ja. nu. Nieuw ja, dus dan gaat het publiek volgende week bij Pinkpop Pink staat pop wel, al te ja, hossen. Want iedereen trek, ja. heeft het dan al een keertje gehoord. Maar je bent hier niet om over Coldplay te praten. Maar over Fela Kuti. Uh, ik ga hem even introduceren. Eén van de meest flamboyante Afrikaanse popartiesten aller tijden. Muzikant, politiek activist. Vela Kuti. Kuti is de uitvinder van de Afrobeat. En volgende week is de Broadway musical Vela... over het leven van de legendarische Fela Kuti te zien... hier in Carré in het kader van het Holland Festival. Uh, ja, je hebt hem dus al gezien. Ja. Um, is, is het heel bijzonder dat hij hier naar Amsterdam komt, komt eigenlijk? Ja, als... volgens mij wel. Het, hij heeft de hele tijd in New York gedraaid. Uh, en toen is hij naar Londen gegaan eind vorig jaar. En nu is hij een paar weken hier. En eerlijk gezegd hoopte ik al toen ik hem in Amerika zag... van oh, dit moet echt naar Europa komen. Want er is nog zoveel uh, werk te doen... om Vela Kuti wat bekender te maken bij iedereen. Want het is geen muziek die je op de radio kunt draaien. Die nummers duren 20 minuten. Dus ja... Het is logisch dat hij nooit een hit gehad heeft. Maar het is, het is echt hele mooie, uh, heel dansbare transmuziek. Het is ja. echt uh, schitterend. Ik, volgens mij hebben wij we ook wel muziek van uh, Fella Kuti... waar we even naar kunnen gaan luisteren. Uh, vraag ik even aan de regisseur. Is dat een fijn idee? Ja, laten we Twee. doen. Geen twintig minuten, hè? <laughs> Was die Fela uh, die Kuti uit Nigeria, wat was dat voor man? Um, het was een, een, een zeer politiek bevlogen man. Hij uh, had ook ouders die zich wel in de, met de politiek bezig hielden. Zijn moeder was een vooraanstaande feministe. En, um, nou ja, hij, hij begon eigenlijk al uh, in de jaren zestig toen hij uh, begon hij al met een beetje uh, traditionele, meer highlife muziek... zoals het heette, te spelen. Toen is hij, uh, Gewo naar... Gewone Afrikaanse muziek, ja, zo maar zeggen. gewone Afrikaanse ja. muziek. En toen is hij eigenlijk... Uh, uh, in Engeland heeft hij daar wat meer invloed aan toegevoegd. Maar pas de echte sound heeft hij pas ontwikkeld... toen hij in 1968 met zijn hele gezelschap naar Amerika ging... om daar zijn geluk te beproeven uh, in de muziek. En daar contact legde met uh, wat toen... Uh, de, de Black Power was toen in de opkomst. Uh, Malcolm en... X, hè? De, ja. de activist. Ja, ja. en het... Uh, say it loud, I'm black and I'm proud. De mm -hmm. funk van James Brown. En met met, daar kwam hij mee in aanraking. En die heeft hij mee teruggebracht naar Nigeria... toen hij daar in 1969 weer terugkwam. En toen heeft hij die Afrobeat-sound ontwikkeld... samen met zijn drummer eigenlijk Tony Allen, die ja. heel belangrijk Was, was hij een, een vooruitstrevend iemand, wat dat betreft? Want ik begreep dat in de buurlanden... had men inmiddels al lang een ander soort muziek ontdekt. Maar hij, hij, was, hij was wel traag, wat dat betreft. Uh, hij, was, hij liep niet heel erg vooruit, maar hij, bleef wel heel, hij kon wel veel dingen tegelijk. Hij, behalve dat hij kon componeren. Hij was ook een heel goed saxofonist. Hij was heel erg de jazz jazzbeïnvloed ook. Ja. En hij, uh, hij werkte wel heel erg... naar toch wel eigen geluid. Meer hm. dan, ze de, dan om hem heen gebeurde. En juist die hele lange uh, nummers... daar hoor je dat heel goed in. En hij was heel goed in het kiezen... van de juiste mensen om hem heen ook hij uh, had echt hele goede muzikanten... die uiteindelijk ook allemaal weer bij hem weggegaan zijn. Want hij was wel vooruitstrevend in bepaalde opzichten... maar het was ook wel zelf een soort uh, dictatortje in het... Uh, ja, want hij heeft, ik heb een verhaal gelezen over dat hij... Uh, was een, een collega van hem die had een cd gemaakt... of een LP zal ja. het nog in die tijd geweest zijn. Ja. En dat hij niet wilde dat hij, dat hij gedraaid Precies, werd. ja. ja. Zijn conga speler, Pax Nicolas... die heeft een hele mooie plaat gemaakt die pas onlangs eigenlijk ontdekt is. Want uh, die, die, die, die draaide, werd gedraaid in die club, de Shrine... Waar, waar de hele musicals zich afspeelt. En uh, vele koetie hoort dat. Wat is dit? Dat is niet mijn muziek. En er wordt gedanst. Dus dat moet af en dat moet weg. En dat moet, uh... Dus die plaat is eigenlijk meteen helemaal. Er zijn er maar een paar. waar zijn er overgebleven. Die zijn helemaal verdwenen. En eens is die weer terugkomen En dat blijkt een ontzettend goede plaat te zijn. Een dood zonder dat die man. Uh, uh, nooit meer echt, echt aan, de, aan zijn trek is gekomen. Ja. Hij is dus wel meegereisd. ook met vele koetie in 78. naar Berlijn. waar een aantal muzikanten achtergebleven zijn. onder wie hij. maar hij heeft nooit meer die uh, status gekregen. die hij had kunnen krijgen eigenlijk. Maar, maar die kant van Koetie zit dus ook in. Ja, de, in de... Het was natuurlijk dat was dat bijvoorbeeld. En het was ook een... Uh, uh, uh, ja, toch ook wel enigszins... Uh, wat wij seksistisch zouden noemen. Hij was ook, uh, ook nog eens een keer heel erg tegen uh, condoomgebruik. Uh, hij is aan gevolg van AIDS overleden. Ja. En dat had ook voor een deel te maken met door zijn eigen gedrag ook. En 27 vrouwen? 27 vrouwen, wat natuurlijk ook niet echt, wat, wat besmetting wel bevordert denk ik. Maar ik wil daar verder geen... Nee, nee, nee. <laughs> maar dat zijn allemaal dingen die, die, ja, waar, waarvan mensen ook wel hebben van... nou, het is, er zitten wel kanten aan hem die wij hier in het Westen toch wel op zijn minst verwerpelijk zouden ja. vinden. Ja. Hij is ook in, in Nederland geweest, in het Amsterdamse Bos. Harry de Winter, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt hem als producent voor de KRO, voor KRO's rocktempel en programmamaker... heb je hem toen ontmoet, hè? Ja, een legendarische dag in het Amsterdamse bos, 28 juni 1981. Stromende regen, hè? Stromende regen, zegt Rijkspoort. Ja, er was, de vrouw van de organisator had uh, gewiggelroede legt en dat zou de mooiste dag van het jaar worden. <laughs> en, uh, en hij had ook gezegd dat hij 50.000 kaartjes verkocht had en uh, ik denk dat er 800 mensen waren in het Amsterdamse Bosch. Er waren onder andere mannen die voor 50.000 personen gehaktballen meegenomen hadden. En, mm. Kortom, het was een dramatische dag en wat ik me herinner is... ik bleek de enige in het hele Amsterdamse te bos te zijn... want ik had al toen mijn eerste portable telefoon... maar dat was de enige verbinding tussen het Amsterdamse bos en Vela Kuti... die in het Esso Motor Motorhotel logeerde. En daar belde de directie mij de hele dag op, want het was een één grote ramp... want zaten ze hadden te koken op de grond op, op hout in het hotel. En, eh, en ze weigerden te komen, want ze hadden gehoord dat er maar 800 mensen waren... Uh -huh. Uh, dus de hele dag had de telefoon. Nou, uiteindelijk, veel te laat, ik geloof drie uur te laat, uh, kwam daar een, uh, een touringcar het Amsterdamse bos, uh, het pikdonker Amsterdamse bos, ingereden. Ja. En uh, toen zijn ze gaan optreden. Hij had geloof ik ook van zijn 27 vrouwen er minstens 15 bij, zich, dus er stonden er een stuk of 40 man op het podium. Terwijl het publiek nog bestond uit. Nou, naar schatting 80 mensen of zo. Bijna, bijna meer uh, mensen op het party dan in het dan bos. Ja ja ja. Ja, ja, ja, ja. Het was echt een, een, een, een drama. En uh, nou, toen hebben ze anderhalf uur gespeeld. We hebben dat gewoon keurig opgenomen voor Rock Temple. Ik weet niet of het nog bestaat. Uh, het programma bedoel je? <laughs> huh? Je bedoelt die opname? of ja, die, of nog die opname nog bestaat. Ja, ja. ja volgens, mij wel, volgens mij wel. Het was een festival. Ik heb hier net even gegoogeld. en de poster stond er... Uh, Velakuti uh, en Special Guest, Read Your Newspaper. En de andere groepen die optraden waren Dexies Midnight Runners. En uh, U2 zou ook komen, maar die kwamen ook niet. Kwam ook niet. Uh, Vela was geweldig hoor, toen die uiteindelijk speelde, maar ja, er was geen publiek meer, en, nee. uh, maar ja, dat, ho dat hoor je op de radio niet, dus volgens mij is die radioband nog wel erg. Dat, dat zou leuk zijn, als ze die bij de KRO's even boven water wisten uh, te halen nog. Ja. Ja. uiteindelijk wilden ze terug naar het hotel en toen had het zo ontzettend geregend dat die hele bus met die 40 mensen van die band uh, in de modder weggezakt is. En toen zijn ze naar de Amstelveense weggelopen. En daar hebben ze uh, uh, urenlang steeds bezig geweest met taxi's te krijgen. Natuurlijk. Dat was wel een legendarische taak. Ja, dat, dat, dat mag je zeggen. Wat, wat was het voor een man om uh, direct contact mee te hebben, deze Velakuti? Nou, hadden? een dictator. Ja. En, uh, uh, want hij had allerlei managers, maar steeds aan de telefoon. Uh, uh, uh, Who are you, Harry? How many people are there? Nou uh, ik, ik begin logisch <laughs> toch een beetje. Maar denk jij ja, dat is straks. Het werden er steeds minder. Ja, het werden er steeds minder door het re ja, Het regende echt van 7 uur s morgens tot 12 uur s avonds heeft het dan eens te door Ja. En die mevrouw met die wigelroede die uh, heeft ja, daarna... ja, Van Die twee mensen hebben we nooit, maar die mannen zijn die aan het eind gearresteerd om, om tegen, uh, te beschermen, tegen al die mensen die geld van hem kregen. Ja. Dus daar hebben we ook nooit meer wat van gehoord. Nee, mooi. Ga je naar de musical kijken? Ja, ik ben wel heel benieuwd. Ja. Ik hou niet van musicals. Uh, maar dit is, maar heel uh, anders. dit is volgens mij heel anders, ja. <laughs> Oké, okay, dank je. Als Gijsbert het leuk vindt, dan moet het goed ja. zijn. Gijsbert okay, vindt ja. het leuk. Dus ja, ja, ja. Dank je wel, Harry. Oké. Okay. Dag. Bye. Arie, de winter was dat. Uh, ja, uh, de, de veel, veel aspecten van, van, van Koetie komen dus aan de orde in, in, in, in ja, maar, de musical. Ja, de, de, de, het begint al heel erg mooi. Je, je komt binnen en de muziek speelt gewoon al. Het uh, is niet zo van, uh, je gaat binnen, het gordijn gaat open en dan begint het. te spelen. Aha. Het is allemaal al gaande. je voelt je echt een beetje in een club, althans in New York. En dat kan in Carré makkelijk, want de zaal is een beetje vergelijkbaar. En de, uit het publiek ergens komt dan ineens die, uh, die geweldige acteur... die uh, Vela die speelt. Hij steekt een joint op en hij begint te vertellen over... Uh, over welkom in de club, in de shrine. The shrine en, uh, we zijn hier in 1978 en bla bla bla. Hij begint over zijn leven te vertellen... en vooral over de relatie met zijn moeder. Wat tegen het einde ook een beetje... wat mij betreft te sentimenteel wordt. Die moeder. Ja, dat is wel dramatisch, want die moeder is uit het raam gegooid. Hoor. Die moeder is uit het raam gegooid door de regering. En daaraan is hij ook overleden. Dat ja. is natuurlijk een groot dat drama een in zijn drama. leven. Ja. Uh, dat verzin je niet. Nee, dat verzin je inderdaad niet. Nee, nee natuurlijk, dat, dat is ook verschrikkelijk. Ja. Maar... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, Musicals en zeker ja, die hebben toch altijd zoiets nodig waardoor even iets van sentiment kan ontstaan, maar het blijft gelukkig heel erg beperkt. Uh, je, je hoort vooral de, de opsweepende muziek en hij vertelt ook heel erg toch wel interessant over de, de situaties zoals die was uh, in uh, Nigeria en hoe die muziek ook uh, eigenlijk werd tegengewerkt en hoe eigenlijk zijn, zijn hele cultuur een beetje werd tegengewerkt door de overheid en hoe die toch wel werd opgepikt buiten. Uh, ja, ja. Vanaf van het begin dat, dat die de zaling komt, daar hebben we een fragment van. Oh, dus ik ben I am Pelah, Anyi he who carries in his pouch, who no mortal can ever kill. Don't let us turn Nigeria upside down. The police will try and me down, but the government won't dare come near me. I am the law, and will do what I please. So yeah man. Make me your next black president. Ah. MUZIEK Ja, het is een soort musical dat je Joop van der Ende ziet produceren. Dit... Uh, nee, nee, nee. Het, het uh, Dan word ik gewoon stevig gebloot op het podium. Dat heb ik ook niet zo gauw Ging het in gebeurt. New York ook zo? Ja, ja. ja. Ook mocht ja. allemaal. Blijkbaar ja, het, uh, het is overigens, uh, in Engeland heeft hij gespeeld en is hij nog iets aangepast. Uh, de, hij, hij, was iets, uh, hij is in Engeland al iets, nog iets meer naar actualiteit toegetrokken, iets kritischer, maatschappijkritischer kritischer uh, ook. En uh, dat, dat volgens mij gaat het ook in Amsterdam gebeuren. Uh, want, want, wat wordt er nog aan toegevoegd? Uh, er worden iets meer hedendaagse uh, uh, Afrikaanse problemen ook, ook aangesneden. Hmm. De, anachronistisch wel zwaar, want het speelt zich af in ja. 1978, ja. maar het wordt een beetje naar deze tijd toegetrokken. Uh, met de ellende die daar in Nigeria uh, ook nog steeds gaande is. En dat, dat, ja, dat, dat, dat verdient het ook wel. En het, uh, maar het blijft allemaal een beetje zijn. Dus het gaat echt om de muziek. En de, de band die je ook hoort, uh, Antiballas is dat, dat. Die komen uit New York. En dat zijn echt mensen die een hele leven lang zich al toegewijd hebben... aan die Afrikaanse afrobeat van Fela van Kuti. Die voor veel mensen echt nog steeds zeer invloedrijk is. Uh, onder, ook voor heel veel hip -hop artiesten ja. En dat... Uh, uh, ja, dat, dat, dat vind ik eigenlijk mooi. Dat hoop ik echt dat, dat die muziek een beetje uh, weer gaat opleven. Het is onmogelijk nogmaals om daar op een radio een goede indruk van te geven wat het is. Maar ik zou mensen echt aanraden om ook daarnaast naar wat platen te gaan uh, luisteren. Want, want, want speelt zijn muziek nu nog steeds eigenlijk een belangrijke rol in, in de in de Afrikaanse muziek. Nou, er verschijnen heel veel uh, uh, verzamelste days... met muziek uit Nigeria, vooral uit de jaren 70. Ja. Uh, en dat is nog wel, stijf, wel hun toptijd, heb ik het idee. Ik heb, die, ik, ik heb niet echt een beeld van hoe het nu klinkt, hoe de muziek nu klinkt. Ik weet wel dat zijn twee zonen, uh, uh, twee van zijn zonen, uh, Femi en, uh, en Seun... dat die uh, ook de muziek zijn gegaan. En vooral zijn jongste zoon, uh, Seun, die is ook heel erg bezig nu met... Het geluid van zijn vader, zeg maar, weer terug te brengen. Die heeft ook een band gevormd waarin een aantal van de oude muzikanten de Africa 70 in zijn band uh, mm -hmm. zitten. Dus die, de mensen die met zijn vader speelden... spelen nu ook met hem. En dat is echt heel erg uh, aan te bevelen... als die weer eens naar Nederland komen. Het, uh, ja. Ze hebben ook samengewerkt met hun... Uh, op een album met Brian Eno. Ook, ook iemand die een grote... Producer. Uh, ja, ja. Een groot producer van Coldplay. Ja, en van uh, Roxy Music ja, in het en verleden. Het, een groot Afrikaans ja. muziekliefhebber. Ja. Ja, ja, ja. Een van de eerste die het ook bekendgemaakt heeft in, ja. in Europa. Overigens, heb, heb jij Velakuti zelf ooit zien, zien optreden? Nee, ik heb hem nooit gezien. Uh, wel een keer bijna, zoals <laughs> Ik ga er misschien wel heen. Of is nooit, nee, het is nooit van gekomen. Nee, nee. Ik nee. heb ook al heel veel bijna gezien. Ja, ja, ja precies. Ja, ja, ja. Dat is een mooie goed. lijst het worden. Ja. Nee, okay, uh, is, uh, de, als, als u erheen wilt, is niet bijna, maar echt. Uh, de Broadway Hitmusical Fela is te zien vanaf uh, 9 juni tot en met 24 juni. Dat is echt een behoorlijke periode in de theatercarreën hier. Uh, in het kader van het Holland Festival. Gijsper, dankjewel. Heb je nog uh, overigens nog een tip uh, voor luisteraars? Voor iets leuks wat je gezien hebt gehoord? een uh, mooie CD hier wellicht. Uh, ik vond de band die we net hier hebben, vond ik heel erg goed. Daar moet ik zeker naartoe gaan de uh, Black yeah. Atlantic uh, 15 juni. Yeah. En um, ik wil nog even uh, iets heel anders. Uh, uh, wat ik zelf helemaal vergeten ben. Maar er is een tentoonstelling in Den Haag. van James Enzer. Wat een, grote, uh, waar een groot liefhebber In het gemeentemuseum. Bent. In het gemeentemuseum. Ja. Dat is volgens mij nog maar één week. En uh, dat is echt. Uh, dat, ja, ik hoop nee. er zelf ook nog even naartoe te kunnen. Met ook, met ook al prachtige catalogus erbij. Ja, goed. Dankjewel. Uh, deze uitzending terug te beluisteren. En ook natuurlijk de brieven aan uh, staatssecretaris Halbe Zijlstra. op www.opiumradio.nl. Volgende week zijn we er weer. Dan met uh, Ivo van Hoof. Onder andere de regisseur over het theaterstuk De Russen van Toneelgroep Amsterdam. Ook in het kader van het Holland Festival te zien. Uh, om vijf uur op Nederland. Twee, de collega's van Kunstuur met uh, weer een nieuwe aflevering van de Hollandse Nieuwe. Uh, hier op Radio 1 het uh, Sportforum met uh, Robert Meder. Uh, maar straks krijgt u natuurlijk eerst het nieuws van uh, half vijf met Martijn Nijhaars. Uh, ik wens u een fijn weekend en uh, graag tot een volgende gelegenheid.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 In Duitsland zijn twee Nederlanders omgekomen bij een ongeluk met een bestelbusje. Het zijn een vrouw van 37 en haar zoon van 8. Ze liepen mee in een groep wandelaars die werd geschept door een bestelbusje. Een kind van 1 jaar dat vermoedelijk in een kinderwagen zat raakte gewond. Het ongeluk gebeurde in het oosten van de deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren. Het vrouwenteam van hockeyclub Den Bosch is opnieuw landskampioen geworden. In de finale van de play-offs tegen Laren won Den Bosch ook de tweede wedstrijd. Na een verlenging werd het 2-1 door een strafcorner van Maartje Palmer. En tot zover de halfpunten. Het weer. Hier is hoef. Met veel zon, ook wat sluier of stapelbewolking in het zuiden, maar het is wel droog. We hebben grote temperatuurverschillen. Op veel plaatsen in het land 27 tot maar liefst 30 graden, maar in het noorden vlak bij de Waddenzee is het maar 18 graden. Dat komt omdat we nog steeds te maken hebben met een noord tot noordoostenwind die stevig doorblaast en over het relatief koude noordzeewater aankomt waaien. Vanavond en vannacht gaat de temperatuur in het zuiden maar langzaam omlaag. In het noorden gaat het wat vlotter. De minima liggen tussen de 10 en 15 graden. En in de loop van de late avond of in de nacht... zou er in Limburg al een eerste bui kunnen vallen. En morgen krijgen we met meer buien te maken. In de ochtend is er nog wel wat zon, dan loopt de temperatuur snel op. Het wordt 20 tot 26 graden en het is broeierig. En Dan krijgen we die buien met kans op onweer... vooral in het oosten en zuidoosten van het land. In het noorden blijft het nog lang droog. Maandag nog steeds een paar buien, dan is het 20 graden en dinsdag en woensdag verandert er niet veel. Misschien dat we donderdag weer een droge dag krijgen. ANWB verkeersinformatie. Er staat file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij knopen Diemen, twee kilometer door een aanrijding. De rechterrijstrook is daar dicht. En de A12 van Den Haag naar Utrecht die is tot 6 uur vanavond dicht tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer. Het heeft te maken met wegwerkzaamheden en dat levert 2 kilometer file op. Er is een ongeluk gebeurd op de N273 tussen Maas-Eik en Venlo. Die weg is daardoor in beide richtingen dicht tussen de afrit Helden en Baarlo. Langs de lijn. Met Robert Meder. Goedemiddag, NOS langs de lijn tot 6 uur. Met straks, natuurlijk, het Sportforum. Met autennissen Michiel Schapers, NRC-journalist Koen Greven. En vaste forumgast Tom Boot. Vragen kunt u nu al stellen via de mail sportforum.nl. En we zullen het ongetwijfeld gaan hebben over de partij van gisteren... die door sommigen de beste partij ooit op Roland Garros gespeeld werd genoemd. Federer Djokovic. Maar laten we niet vergeten dat de vrouwen vanmiddag hun finale spelen. Als trouwe radio-inluisteraar heeft u er al het nodige over kunnen horen van Jan Roels. Gaan we een primeur beleven vanmiddag met winst voor de Chinezen, Jan. Nou, daar leek het naar uit te zien. Ze had op een 3-2 voorsprong voor Lee in de tweede set. Ze heeft de eerste set gewonnen met 6-4. Had ze een breekkans. Ze miste een hele eenvoudige voorhand. En uh, ja, uh, uiteindelijk komt ze wel met 4-2 voor Lee. Skiafone overleeft breekpunten. 4-3. Het is nu 4-4 in de tweede set. Eindelijk heeft Schiafone de Chinezen gebroken. En de Italiaanse zit nou weer helemaal in de wedstrijd. Het varieert nu bijvoorbeeld met een slice backhand. Die gaat net naast de lijn. Maar Schiafone is degene die met een dropshotje... en met heel veel topspin probeert om Nali te ontregelen. En het is nog niet echt gelukt hoor. Mooi natuurlijk Nali. De eerste Chinese vrouw in de finale van een Grand Slam. De eerste Aziatische vrouw in de finale van een Grand Slam. Dus dat zou een unicum zijn... ...als ze hier gaat winnen. Ik moet zeggen, in de eerste Chinese vrouw en Aziatische vrouw in de finale van Roland Garros. Want Nali stond natuurlijk ook al in de finale van de Australian Open in januari... ...toen ze verloor van Kim Kleisters. Nali, een echte hardcore speelster. Het is al een, uh, ja, een grote verrassing dat ze hier in de finale staat. En nu gaat het een stuk minder met de Chinezen, hoor. Mooie winnen van Skiafone die nu op eigen service op 30-15 oh, yes. komt... En weer helemaal terug is in deze wedstrijd. Ze zochten ook de steun van het publiek. Schiafone natuurlijk ook een echte publiekspeelster. Heel extrovert, echt Italiaans. Met heel veel gebaren en heel veel geschreeuw ook op de baan. En daartegenover mooi dat cultuurverschil. Toch de hele rustige Chinese Nali die het nu lastig heeft. Die moet proberen om die harde voorhends van Schiafone te pareren. Nu een goede voorhend van Nali. En de voorhand van Skiavone gaat uit. Dus is het 30 gelijk in deze game. 4-4 dus tweede set. Eerste set voor Nali. Het is warm vanmiddag in Parijs. Ik schat tegen de 30 graden vanmiddag op het centercourt. En eindelijk, eindelijk is die harde wind wat gaan liggen. Dus het zijn ideale omstandigheden voor deze finale bij de vrouwen. Nali die dus in de halve finale Sharapova versloeg. En dat was natuurlijk ook wel een, een verrassing. En Francesca Schiaffone versloeg Marion Bartoli, de Française. Maar Schiaffone heeft toch uh, ja, de harten gestolen van de Franse toeschouwers vorig jaar. Toen ze dus Roland Garros won. Hier heeft ze een beetje een lucky voorhand. De bal komt op de baseline, de return van Nali. En dan raakt Schiafone de bal half en komt ze op 40-30. En zou ze dus eindelijk een keer op voorsprong kunnen komen in deze wedstrijd. Want Nali heeft eigenlijk alles gedicteerd in de eerste set. Nali had een break bij 2-2, kwam dus toen voor. En haalde uiteindelijk die eerste set binnen met 6-4 zonder de eigen service in te leveren. Goeie service Schiafone, ja. En dan die gebaren en het gejuich. En het fanatisme bij SkiAforum. Het publiek reageert erop. Een Italiaanse voor met 5-4 in de tweede set. Eerste set voor Nali. Nou, dat kan nog spannend worden. Zometeen um, kijken we ook nog even terug op uh, de uh, vrouwen-playoff-finale tussen Den Bos en Laren. Want Den Bos is uh, Nederlands kampioen geworden. We zoeken straks contact met Tim Steens om te horen hoe groot het feest daar is. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, ik heb ze net al even aan u voorgesteld. Michiel Schapen, journalist Congreve en Ton Boots. We gaan uh, de afgelopen week met ze doornemen. U kunt nog steeds vragen sturen via de mail naar sportforumapenstaartje.nos.nl En u kunt ons zien, als het goed is, op uh, nos.nl via de webcam. Congreve, mag ik bij jou beginnen? Goedemiddag, wat is je moment van deze week? Ja, het moment van de week is natuurlijk wel de herverkiezing van Seb Blatter. Ja, ik vind het zelf redelijk bizar dat uh, zo'n man met die 13 jaar aan de FIFA uh, verbonden is als baas. En ja, zoveel verhalen van corruptie, zoveel verhalen van dingen die twijfelachtig zijn. Zoveel verhalen die niet deugen. Dat hij gewoon met 187 stemmen voor wordt herkozen. Inclusief de stem van onze eigen KNVB. Hm. Gaan we straks uitgebreid over hebben. Michiel Schapers. Ja, voor mij was het hoogtepunt duidelijk de, de wedstrijd gisteren tussen Djokovic en uh, Federer. Uh, eigenlijk verwacht iedereen dat uh, Djokovic uh, op basis van de resultaten tot nu toe dit jaar zou zegenvieren. Maar Federer ja, steeg boven zichzelf uit. En speelde een bijzonder hoog niveau. En sommige mensen beweren inderdaad de uh, beste wedstrijd ooit gespeeld: op Roland, -Garros. op Roland Garros. Altijd moeilijk te vergelijken. Ene partij met andere partij. Maar uh, dat Federer uh, een bijzondere prestatie verrichtte was, was, was, was helder. Hm. En tot aan het laatst aan toe met een ace op matchpoint. En dat is natuurlijk toch, ja, dan ben je van de uitzonderlijke klasse waarvan we eigenlijk al lang weten dat hij dat is. Maar... En je zag ook een beetje bij hem uh, zoiets van woed in bouw. Hij was echt, uh, hij wilde, hij was gedreven. Hij wilde heel graag. En daardoor vergalopeerde hij zich ook nog wel eens af en toe. Maar uh, ja, ik vond dat hij, uh, dat hij het verdiende. Ton Boot, goedemiddag. Hey, ik ben baseballcoach, maar ik heb het nog nooit over baseball gehad. Nu, dit keer wel. Zondag is de finale van de play-offs gespeeld. Zevende wedstrijd. Best of seven. Leiden. Uh, in Leiden. En de stand was 3-3. En ik ben nou eens gaan kijken. Laten ik zeggen, in de op voor de televisie wel. Maar ik heb op het puntje van mijn stoel gezeten. Ik heb zelden zo'n spannende sportwedstrijd gezien. Na drie verlengingen, met wisselende kansen, won Leiden sinds 1978 geen uh, kampioen van Nederland meer. Won Leiden het kampioenschap van Nederland. Met een 95-96. Je hebt genoten. Ja. Mooi. Goed uh, te horen. We gaan, uh, uh, gaan het hebben over uh, Roland Garros. We hebben het net al even gehad over uh, die uh, mannenfinale. Ik wil eerst even het algemene beeld van jullie. Koen, mag ik met jou beginnen? Wat voor indruk heb je van het toernooi tot nu toe? Ik, ik ben er een week geweest voor de krant. De oh. eerste week. Oh, een rotbaan heb je. <laughs> ja, iemand moet het doen, zeg ik Dat altijd goed. op de redactie. Ja, het is, uh, het is wel indrukwekkend. Federer inderdaad de eerste week verkeerde eigenlijk helemaal in de luwte ook. Iedereen had het ook over Djokovic, iedereen had het over Nadal. En je zag Federer elke ronde heel rustig doorkomen, zijn zelfvertrouwen groeien. En iets ontstaan wat hij gisteren dus inderdaad op indrukwekkende wijze afmaakte tegen Djokovic. Dat was echt uh, mooi om te zien. En ja, het ja dat is toch anders dan uh, bij de mannen. Ik bedoel, de eerste vier mannen staan uh, in de halve finales... En, uh, bij de vrouwen zijn de allereerste vier uitgeschakeld vroegtijdig. En kijken dus nu naar een uh, 30-jarige Italiaanse en een 29-jarige Chineze. Ook wel op zich wel bijzonder dat deze routinjes nu uh, de macht overnemen. Michiel, je bent het volledig met hem eens, uh, zie ik aan je Ja, ik ben, het, ik ben het met Koen eens. Er zijn uh, toch wel een boel kanttekeningen bij te plaatsen. Het eerste is dat het een logisch gevolg is van... Uh, dat een aantal jaren geleden uh, de jongere spelsters... Uh, eigenlijk maar een beperkt aantal toernooien per jaar uh, konden spelen. Waardoor het... Al een klein beetje logisch is dat de gemiddelde leeftijd omhoog gaat in, aan de top. Maar je ziet toch ook wel dat er uh, uh, andere bijzondere dingen zijn. Zo begreep ik bijvoorbeeld niet dat Wozniacki een week voor Parijs een toernooi in Brussel speelde. Dat, dat zie je toch zelden, dat de nummer één van de wereld de week voor een Slam En dan was ze ook nog de hele week bezig. Hè? Dus dat was ook heel opvallend, waardoor ze eigenlijk een beetje uitgeblust was. Ze uh, speelde gewoon onder haar niveau en werd snel uitgeschakeld. En geblesseerd. Hè? En geblesseerd. En dat, dus dat, dat... dat was in de tijd dat jij uh, je topniveau had... was dat ondenkbaar dat je zo Nou ja, deed. niet alleen in mijn tijd. Dat is nu ook nog steeds zo dat, dat de topspelers... Ja, normaal gesproken spelen ze of een soort demonstratietoernooi... of ze, ze gaan zich echt ter plekke voorbereiden... En je ziet toch heel zelden dat, dat ze een, een toernooi gaan spelen. Is dat een geldkwestie? Ze is nummer 1 van de wereld. Ze heeft geen rest, gewonnen. Gew nou ja, dat misschien zwart geld. Dat zou heel erg zijn als dat zo zou zijn. Maar eh, ik vond dat niet, eh, ja, ik vond het eigenlijk onbegrijpelijk. Daarnaast eh, zie je toch wel dat, dat er niet echt nieuwe namen eh, meteen op de voorgrond staan. Maar er zijn natuurlijk toch wel een aantal interessante speelsters die langs de weg der geleidelijkheid. En dan uh, kijk we bijvoorbeeld naar zo'n Petkovici in de kwartfinale. Die ken ik ook al vanaf de veertiende. Maar die is heel geleidelijk aan steeds beter aan het worden. En dat soort speelsers zie je eigenlijk steeds meer. En wellicht dat in de komende jaren een aantal van die speelsers toch uh, tot uh, de top gaat behoren. En uh, ik vind het wel een goede zaak dat dat op een, op een geleidelijke, langs de weg der geleidelijkheid gaat. Is Arasha Rust daar ook uh, bij? Dat zou, dat zou heel goed kunnen. Dat, uh, die is natuurlijk ook uh, steeds een klein beetje vooruit gegaan. Alleen bij haar moet je ook wel constateren... dat uh, dat, dat nog uh, misschien iets te langzaam gaat. Hè? Dat, het is nu drie, vier jaar dat ze een beetje meedraait. En uh, natuurlijk geweldige overwinning tegen kleisters. En uh, vooral mentaal gezien. Hè? Dus niet opgeven bij zo'n grote achterstand, maar doorgaan. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Maar goed, er zijn toch nog wel een aantal onderdelen van haar spel die, die aanzienlijk beter kunnen. Dus zij is hoop dat zij ook die weg naar boven blijft volgen. Maar de wijze waarop ze daarna verloor van Lenko vond ik wel... Ze is beter dan Lenko eigenlijk. Ze heeft betere slagen, maar puur op wilskracht vindt zo'n Russische. Dat is, ja, het is wel verbazingwekkend om te zien Die geeft nou, geen enkel punt cadeau, ik ben, die streedt voor alles. Maar... Ja, ik ben het niet helemaal met je eens. Ik denk dat Arangsa beter gebruik moet maken van haar linkshandigheid. Als je dus kijkt, puur kijkt waar ze de bal speelt... als linkshandige speelster zou ze meer kunnen profiteren van de linkshandigheid. En je moet ook constateren dat ze dus niet kan doorlopen naar het net... omdat er te weinig vertrouwen in de vollies is. Ja. En dat is natuurlijk een onderdeel wat prima naar spel zou passen... omdat ze natuurlijk dwingende slagen heeft. Ja. Maar als je niet durft door te lopen... Ja, dan moet je telkens weer opnieuw met die baseline rally beginnen. En ja, dat maar, is wat ik mis in haar spel. Maar is dat te verbeteren, Michiel? Natuurlijk is dat te verbeteren. Ja? Ja. Dus dan kan je alleen maar progressie verwachten, hè? Precies, als daar de prioriteit gaat liggen... Hè, dat beter gebruik maken van de service, de linkshandigheid in die service voornamelijk. En meer profiteren van de korte ballen van de tegenstander. En dat zie je dus in het toernooi ook vaak terugkomen. En ik had een paar dingen daarover opgeschreven. Vooral die wedstrijd van Sharapova tegen Nali. Dat was gewoon absurd om te zien. Er waren soms ballen van Nali die landen rond de servicelijn. En dan gaat Sharapova naartoe en dan, dan loopt ze terug. Raam, ja. Dus ik vind het dus uh, onvoorstelbaar dat een aantal van die speelsters... gewoon niet aan die techniek van die vollies werken. Want ja. Dan zou je ook toch meer attractief tennis krijgen... als ze ook gewoon eens kunnen doorlopen. Ja, we spreken nu wel met een uitstervend ras. En Michiel was natuurlijk vroeger service-volliespecialist. Je ziet het bijna niet meer, wat jammer is. Ja. Feder heeft onlangs ook gezegd... Dat, ja, ze trainen daar nog vijf minuten per dag op, op vollies. Ja. Het is niet meer van deze tijd. Nou aan de andere kant. Ja, omdat je waarschijnlijk, dat gooi ik nu in de groep... omdat er misschien harder wordt geslagen... en je gewoon minder tijd hebt om het net te bereiken. Nee, nee zegt Michiel nu. Nou, absoluut, niet. Nee, absoluut niet. Het is een, puur een kwestie van wat Koen zegt. Er wordt heel weinig op getraind. Nou, Dan is het ook zo dat je in de wedstrijd geen vertrouwen hebt. En dan loop je dus terug. Ik weet niet of je Bartoli aan het net gezien hebt, een paar keer. Maar dat is echt zielig. Die zou je eigenlijk naar het net moeten lokken de hele tijd met een korte bal. He, dus, en dat is niet zo ongelooflijk moeilijk voor deze mensen die zoveel bewegingstalent hebben... om in ieder geval, hè, en dan denk ik aan de vroege speler Brad Gilbert... Die, die dat heel mooi omschreef, die viel eigenlijk aan op het moment dat hij zeker wist... ik krijg uh, uh, een volley die voor mij te maken is. Maar dan kwam hij wel in, consequent. En als jij een goede bal slaat, je dwingt een korte bal af en je loopt terug dan kan je weer opnieuw beginnen. Ja. Het is overigens wel erg vermoeiend. Hè? Het vraagt wel veel van je, van je conditie constant, uh, dat aanvallende spel. Is dat misschien ook iets wat een rol speelt? Nou, welvereniging... Ik denk dat het ook heel vermoeiend is... als je 50 keer heen en weer gestuurd wordt door Nadal. Dus als je ja. tegen Nadal speelt, moet je van tevoren zeggen... Van, nou jongens, ik ga geen rally met de maan. En je zag ook dat Nadal tegen een speler als Isner het lastig had. Waarom? Omdat hij, omdat hij geen rally mocht spelen van Isner. Hè, die jongen gaf hem geen enkel ritme... Hij heeft natuurlijk ook een fantastische service... en kon hem daardoor meteen onder druk zetten. Maar ik, ik beweer dat als je types van vroeger... zoals een Edberg en een Stieg ja. en een Richard Krijtsik, tegenover Nadal zit... dan heeft Nadal het gewoon verschrikkelijk moeilijk. Want hij staat om te beginnen al vier meter achter de baseline. Ja, maar is is dus, geloof ik 8 meter 34 hè? Dus, dat <laughs> wordt, maakt het wel een stuk eenvoudiger dan net. Nou ja, maar die jongens die ik net noemde... die waren ja. alle tussen de 1,90 meter 90 en 2 en twee meter. Ja. En die hadden gewoon een geweldige volley... en konden daardoor op basis van die geweldige volley doorgaan. En natuurlijk gaat het verhaal in de ronde... ja, tegenwoordig wordt er harder geslagen en is dat allemaal moeilijk? Ik denk dat, dat je dat rustig met een korreltje zout kan nemen. Er wordt wel harder geslagen, maar... Uh, ik denk dat het eerder een punt is wat Koen aangaf, van er wordt bijzonder weinig getraind op bepaalde spelsituaties. Federer zelf doet dat wel, en die kan het ook. Ja, gaan, ik, ik wil even naar uh, Jan Roels in uh, Parijs, over volleys gesproken. Juist, Jan, nou kop, kop, kop er maar in. Ja, precies, want Schiafone staat goed te voleren. en dat is natuurlijk ook het leuke aan het tennis van de Italiaanse. Dat is niet iemand die van links naar rechts over de baseline gaat en wacht op de fout van de tegenstander, en dan kan ze ook een beetje lang wachten vaak bij uh, Nali, want die is best wel vast, de Chinezen. Maar maar uh, Schiavone levert zomaar eventjes twee, drie hele goede volleys uh, af. Een stopvolley met heel veel touch en heel veel gevoel. Legt ze de bal bijna dood achter het net. Dat is eigenlijk een, een complete speelster. En het is Nali natuurlijk helemaal niet. Dat is zo'n type die alleen traint vanaf de baseline. Voorhand, backhand, langste lijn, uh, down the line, cross, noem alles maar op. Dat zijn de patronen die ze traint. En uh, Schiavone, mede door dat aanvallende tennis, staat ze nu met 6-5 voor in de tweede set. Heeft de eerste set dus verloren van Nali. Dus. Dat is opvallend. Schiavonen die ook niet voor niks natuurlijk vorig jaar Roland Garros won. Ook met dat aanvallende spel. Dat Dietrich hier wellicht naar een derde set gaat tegen Nali. Nadat ze toch in die tweede set bijna een hopeloze achterstand had opgelopen tegen de Chinezen. Dus het wordt hier nog spannend in Parijs. Met hopelijk dus heel veel follies en aanvallend tennis van Skiavone. Want daarmee kan ze denk ik echt de overwinning afdwingen tegen Nali. Blijf even zitten. Jan, ja, tuurlijk blijf je zitten. Blijf er even bij. Ja, wilde ik blijf even even er oh Ja, kijk wat Jan zegt. Dat klopt. Skiavone is 1,66 meter. En is het nou dat die tegenstanders zo hard slaan? Nee, zij heeft een hele goede techniek. Je zag net ook een mooi voorbeeld dat ze als het ware de bal erin glijdt. Wat je op Greffel ook moet doen. Je moet op glijden op Greffel. Nou, welke dame kan dat? Wie traint daarop? wonen. Dus skier, is... Is maar dat doet ze al 13 jaar. Want zo speelde ze 13 jaar geleden al toen ze 17 was. Dus dat is grappig. Dat ze nu uh, Parijs wint vorig jaar. En nu misschien uh, weer gaat winnen. Eh, dus dat, dat zijn dingen die, die heel interessant zijn en waar we zeker in een land als Nederland, maar ook in de andere landen waar er heel veel spelers zijn die van nature eh, aanvallend tennis willen spelen, dat we daar achter de oren gaan krabben en zeggen we jongens, misschien zijn er toch wat clichés... waar we te veel in zijn gaan geloven. Ja, Jan, zie je dat ook terug in het hedendaagse tennis daar in Parijs? Ja, nou, absoluut. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Nali... die staat in de, in de finale terwijl ze eigenlijk op, op, op basis van het, het spelen... op greffel gewoon beroerd voetenwerk heeft. Ze glijdt inderdaad bijna niet naar de ballen toe. En dat vond ik dus helemaal opvallend aan Sharapova... die dus uh, Rome heeft gewonnen, een groot greffeltoernooi. Maar als je er ziet bewegen, is het puur hardcourt bewegen. Ook logisch, want ze is op hardcourt opgegroeid. Ze heeft eigenlijk alleen maar... In in Amerika getraind, als, als jong meisjes zijnde. Maar uh, ja, dat Charapover dan toch doorkomt tot, uh, tot de halve finale. Terwijl ze dus eigenlijk, dan uh, ben ik ook benieuwd naar Michiel's mening, uh, eigenlijk beroerd voetenwerk heeft voor, voor Greffel. Maar goed, ze hoeft zich ook niet beter te bewegen, want ze gaat niet naar het net. En vooral als je dus uh, ja, bijvoorbeeld een approach met je backhand met slice inkomt, dan moet je heel goed kunnen glijden naar de bal. Dan moet je bij de volley ook gewoon heel, heel goed voetenwerk hebben. En ja, dat hebben ze allemaal niet meer vandaag de dag. En dat zie je dus ook nu in deze finale heel sterk terug bij Nali, die nu ja, gewoon fantastisch staat te tennissen vanaf de baseline... maar geen enkele aan het net te vinden is. Michiel? Nou ja, dat klopt. En, en uh, dat is dus ook een, een zeer opvallend iets in het damestennis. He, als je dat versus het herentennis zet... is dat een enorm verschil van de manier waarop men beweegt op de baan. En als je dus iemand hebt zoals Kia Wonen... die dat beter beheerst en die daarnaast ook nog... Alle slagen beheerst. Dan kon ze ja, gelijk bovendrijven. Dan kon ze bovendrijven. Alleen ja. moet je er wel bij zeggen dat ze kon nu bovendrijven ja. En dat is interessant. Ja, Op de 29e. Hey, nee, dat een betere versie van. Hey, na nee, was een betere versie van skiafone. En dan had je de Williams-zusjes die dat power tennis natuurlijk uh, ja, nog beter beheersten. En daar, ja. die sloegen daardoor heen. Maar uh, nu die spelers afwezig zijn, zie je dus dat zij inderdaad, dit kan presteren. Maar als, als dit nu zo voor jou zo duidelijk is... dan moet het toch voor al die andere tenniscoaches ja. ook duidelijk zijn? Dat wou je ook zeggen, Tom. Ja, natuurlijk. Waar, waarom wordt het dan niet gedaan? Waarom ja. wordt het niet gedaan, ja. ja. Nou ja, dat men verzandt in, in clichés. En het heeft ook te maken met de manier waarop spelers uh, ontwikkeld worden. Want met dit spelletje, heen en weer slaan van de baseline... ben je natuurlijk op jonge leeftijd al snel succesvol. Hè, want dan gaat het allemaal nog niet zo hard. Je, en als je hoeft je niet te leren. Dus men gaat er vanuit van... ik wil al winnen tot en met 12, tot en met 14... en train dus 80% van de tijd op baseline tennis. En dan komt dat ook uit. En dan blijkt dus ook later... dat je veel eenzijdige speelsters hebt... die, die eigenlijk... Een beperkt slagenarsenaal hebben... maar nog steeds heel goed tennissen. Zo, zo is het niet, want het is natuurlijk fantastische prestatie... die ze kunnen verrichten. Maar om voor ons om naar te kijken... Ja, ik kijk toch veel liever naar een Cementen Stozo of een Skiavone. naar nou, dat soort tennis. En Hena, die natuurlijk ja, geweldig uh, attractief tennis speelt. Ja, Mo, misschien ook nog wel. Uh, Moresmo, ja. Dan dat je kijkt naar dat, uh, dat eentonige uh, spel... Uh, waarbij de bal 20, 30 keer heen en weer gaat. Tom? Nou goed, je geeft toch nog geen verklaring. Hè? Want alles wat je zegt klinkt me zo logisch in de oren... en het gebeurt totaal niet, bij nou, wijze het van spreken. Is de, de verklaring is menselijk. De verklaring is dat men zich beperkt... doordat te vroeg naar uh, het succes ja, gezocht wordt. Ja, maar goed, dat menselijke is dus fout. Daar ja, kom jij nu achter. Nou, ja, nou dan, dan vind je toch een andere verklaring. Hier achter de tafel zien we het al. Of jij, zou ik maar zeggen. Ja, maar goed, kijk, wat ik bedoel... is dat als uh, het een gemeengoed in de wereld is... dat men al heel erg tevreden is... als uh, met 12, 13, 14 jaar fantastisch van de beest aan kunnen spelen... en niet de, de noodzaak zien van het aanleren van anderen... Uh, situaties op de baan... ja dan ontstaat er een bepaalde cliché... namelijk in het tegenwoordige tennis... Uh, moet je hard hart van de beest slaan... dan ben je succesvol. En ja. dan wordt het waar. Dan wordt het een soort, soort uh, self-fulfilling prophecy. En maar toch blijf tennis... ik zeggen... zijn ze nou zo dom? Hè? Want jij wil echt het eigenlijk nu. Nou ja, het, het is niet een kwestie van domheid. Het is een kwestie van uh, uh, ja, te vroeg willen scoren. Dus het is een kwestie waarbij de prestatie en ontwikkeling niet in evenwicht zijn. En wat dat betreft kan je het vergelijken met, met andere sporten... waar je ook al te vroeg in de ontwikkeling van, van, van jonge spelers... Uh, de nadruk legt op prestaties. Maar en de, tennisbond op ook, de internationale tennisbond helpt ook niet mee... door zwaardere ballen, langzamere banen. Dit, dit is allemaal, zelfs het gras op Wimbledon is, is langzamer zeggen ze, dan, uh, dan het voorheen was. En de ballen zijn zwaarder, waardoor ze het stimuleren... het baseline tennis juist. Ja, ja, goed, ik, ik weet niet in hoeverre dat nou allemaal een factor is. Ik ben op al die toernooien geweest, ik heb ook met al die ballen gespeeld. En ik moet je heel eerlijk zeggen, het, het, het, het verschil is minimaal. Ik denk nog steeds, want dat zou, als dat allemaal waar zou zijn... dan zouden die speelers van niet mogelijk zijn. We He, moeten, en, ik, ik wil even naar uh, Roland Garros, want er... Um, plotseling drie man, uh, man op de baan, drie vrouwen. Schiavonen <laughs> ja, met de umpire, met het bekende Italiaanse gebaren. Armen in de lucht, zo van wat doe je nou? Er was een bal van Nali... En die werd uitgegeven door de umpire, of door de lijnrechter. Toen kwam de umpire van de stoel, jonge dame. En die, die had de hand naar beneden. En er werd druk gediscussieerd met de Milanese. Zoals zij dat kan, uh, die zag toch een andere afdruk. Die zag het anders. En die had het punt al binnen voor de gevoel. Maar nu is het dus gewoon... Voordeel voor uh, Nali. Anders was het setpoint geweest voor Skiafona. Dat is dus een, inderdaad een groot verschil. Maar dat Wat zijn die moment. mooie, mooie tafereelen zoals Skiafona dat doet. En dat vind ik dus ook wel leuk aan de Italiaanse. Dat ze zo expressief is. Uh, gewoon uh, ja, zichzelf ook af en toe laat gaan. En zich gewoon helemaal laat zien. Dus het is voordeel nu voor Nali. 6-5 achter in de tweede set tegen Skiafona. En deze dekken gaat in het net. Dus we krijgen een tiebreak aan het einde van de tweede set. Eerste set dus voor Nali. En ik denk dat we zo die tiebreak even gaan oppikken. Er zijn ook weer de nodige klachten geweest over het gekreun op de baan. Hebben jullie daar ook... Ja, Michiel weer. Maar, Michiel, jij bent een lezing aan het geven, geloof ik, nu uh, 20 minuten lang. Dus ik wil even Koen zijn uh, mening over, over horen. Heeft ja, wel... het jou gestoord ook? Want jij bent er geweest. Valt het echt op? Ja, maar als je naar kijkt op een gegeven moment... Je hoort, het niet meer. je hoort het niet meer. Dat is wel het mooiste van, van Arantxa Rust. Die maakt helemaal geen geluid. Ik bedoel, dat is een frisse, sportieve. Arantxa uh, Rust, dat was een. Uh, <laughs> <laughs> bespreking. Ah, maar het kan, is het kan dus wel gewoon. En het is ja. leuk, het is fris om naar te kijken. Kleisters heeft het ook altijd wel. Uh, ja, dat geeft gewoon een wat sportievere uitstraling. Dat is, ja, ik denk op een gegeven moment. Dat gekreun bij zo'n charme Die heeft het van een jongs af aan geleerd. En die kan er niet meer vanaf. Dat wordt op een gegeven moment een soort. Ja, het past helemaal bij het spel. Terwijl ze. Ja, misschien speelt ze zonder vertrouwen als ze dat niet meer doet. Het zijn allemaal trucjes en dingetjes. Maar ik ben buitenstaander en ik vind het heel erg irritant. Nou, de, de nationale, internationale bond zal daar ook wel die klachten over hebben. Ze hoeven toch alleen maar de regels te veranderen en dan ben je er toch vanaf. Ja, we zitten hier eigenlijk elk jaar weer hetzelfde, over hetzelfde te praten. Maar ik vind dus dat op het moment dat je die geluiden maakt dan verstoor je het spel voor de tegenstander. Want de tegenstander kan de bal niet meer horen. Ook voor het publiek. Uh, en voor het publiek maak je het ook niet aangenaam. Wacht, maar het belangrijke... wacht, wacht even, de tegenstander kan de bal niet meer horen? Precies. Als jij zo kreunt, dan kan de tegenstander de bal niet meer horen. En dat is een onderdeel van het spel. Dat je hoort hoe de bal vertrekt van het racket van de tegenstander. Dus ik vind het gewoon spelbederf. En ik ben er zwaar op tegen dat dat allemaal getolereerd wordt. Het is gewoon eigenlijk een vorm van intimidatie. En je beïnvloedt daardoor toch het spel. En... Als je nu kijkt naar Sharapova en Azarenka, dat zijn er dan twee die uh, in de kwartfinale stonden. Nou, die, die maken het de tegenstander moeilijk. En Koen heeft helemaal gelijk. Ook bij uh, Nali. He, ook uh, absoluut geen geluid. En bij Schiavone vind ik het absoluut niet storend. Dat is, dat, is, uh, dat, dat is een beetje bijna een, een zware ademhaling. Maar bij Sharapova en Azarenka zie ik het als een, uh, als een vorm van, van spelbederf. Dat is eigenlijk je... expres, denk je, want bij de mannen zie je het minder. hè? Nou ja, ik denk dat ze het inderdaad expres doen, ja. En ik, misschien omdat ze het zo aangeleerd hebben gekregen. En ik weet niet wat de motivatie daarvoor was. Maar ik vind dat je gewoon als ITF keihard moet zeggen van dat soort dingen kan niet meer. En ik ben het niet met je eens dat, dat, niet, uh, dat ze dat niet uh, zouden kunnen verhinderen. Ik bedoel, dat, dat moet mogelijk zijn. En ja. al jaren achter elkaar wordt er geklaagd door spelers, ook wel eens tijdens wedstrijden. Rezaai. Ze uh, hebben toch wel C-les bijvoorbeeld gezegd... van je moet nu stoppen hiermee. ik Ja, maar C-les ja, ja, was een van de eerste volgens mij die het deed. Dus toen was er nog een gewenningsprocedure waarschijnlijk. Maar het is kwank. allemaal een soort gedoogbeleid. Van dan ja. zeggen ze één keer van ja, dat mag je niet meer doen. En het volgende nooit doet ze het weer even hard. En dan wordt er niks gezegd. Dus je moet dan gewoon consequent zijn. En voor het publiek is het ook bijzonder onaangenaam. Er zijn heel veel mensen die zich daar groen en geel aan de Wat is dan gekregen. de regel? Geen geluid maken of wat? Nou, een niet, niet, niet een dusdanig geluid dat, je, dat de tegenstander die bal niet meer kan horen. En dat gebeurt dus zeer regelmatig. Goed, we gaan uh, naar het gekreun van Lina en uh, Schiavone luisteren. En Jan Roos vooral kijken, want we zijn ja, toch vooral... wel benieuwd hoe die uh, tiebreak ont zich ontwikkelt. 4-0 Nali in de tiebreak. En ze had een prachtig eerste punt. We hebben het gehad over de dropshots en, en het volleerwerk. Het was een dropshot van Schiavone, terwijl er... Uh... Boegroep is van het publiek als Skiafone daar praat met de umpire. En de umpire vraagt om een petit silence alsjeblieft van het publiek. Maar er was een fantastisch dropshot van Skiafone. Gehaald door Nali. Wel goed naar de bal gegleden in dit geval. En daarna een, een, een creatieve lop van de Chinezen waarmee ze meteen op 1-0 kwam. Nu dus 4-0 in de tiebreak voor Nali. Ze heeft de eerste set gewonnen met 6-4. Skiafone eerste service in het net. Ze het een paar keer uh, en uh, ja, dan komt de tweede opslag eraan. Gaat Nali naar 5-0. Dan heeft ze bijna die tiebreak in handen Door De backhand van Nali. De backhand van Schiavone is goed de voorhand van Nali. De backhand van Nali, de backhand van Schiavone gaat rechtdoor. En de passing, Jo en de volley gaat fout van Schiavone. 5-0 in de tiebreak voor Nali. Het kan dus aan het net ook wel een keer fout gaan, zo zien we nu. Zometeen na vijven in het nos ongetwijfeld meer over het spannende verloop. En misschien wel de afloop van de vrouwenfinale op Roland Garros. Wat ons betreft, graag tot straks.